9 uur. Christian Bodebakker met het NOS Journaal. Tweede Kamerleden willen weten waarom het kabinet... luchtvaartmaatschappijen niet heeft gewaarschuwd... nadat de Oekraïne in juli had laten weten dat het luchtruim onveilig was. Uit een brief van het kabinet op Kamervragen blijkt dat de Oekraïne... kort voor de rand met vlucht MH17 het kabinet in Nederland had gewaarschuwd. Dat gebeurde nadat er een vrachtvliegtuig was neergehaald. Het kabinet legde in de brief niet uit... waarom de luchtvaartmaatschappijen niet zijn geïnformeerd over de gevaren. D66 en het CDA hadden vragen gesteld en willen meer opheldering van het kabinet. De storm heeft voor zover bekend niet geleid tot grote verkeersproblemen. Volgens de ANWB is het een rustige ochtendspits. Er waren een paar ongelukken, maar die werden niet veroorzaakt door het slechte weer. Vooral in het noordwesten van het land had het verkeer last van zware windstoten. Ook de rest van de dag en morgen worden zware tot zeer zware windstoten verwacht. Het KNMI heeft daarom code geel voor gevaarlijk weer afgekondigd. In Frankrijk zoekt nog steeds een enorme politiemacht naar de twee broers... die worden verdacht van de aanslag van woensdag in Parijs. Ten noordoosten van de hoofdstad wordt een bosgebied... Uitgekampt. De politie krijgt er bij hulp van het leger en van zwaar bewapende antiterreureenheden. Of de broers ook echt in het bos zijn is niet zeker, maar hun vluchtauto is daar gevonden. De twee zijn waarschijnlijk zwaar bewapend. Voor de kust van Costa Rica zijn drie toeristen omgekomen bij een bootongeluk. Ze zaten met ruim honderd anderen op een grote katamaran... toen ze werden overspoeld door hoge golven en de katamaran zonk. De meeste toeristen konden worden gered door boten uit de omgeving. Ook de bemanning is in veiligheid gebracht. De drie slachtoffers komen uit Amerika, Canada en Groot-Brittannië. Het weer, een onstuimige ochtend met windstoten en aan zee kans op storm, windkracht 9. Vanmiddag neemt de wind af en breekt even de zon door, maar later gaat het weer regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. Dit is Zwaan bij, bij de ANUB. Op de A7, Hoorn richting Zaandam, staat file tussen de Afritzaandijk en Zaandam, 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijnstrook is dicht. A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij Badhoevedorp 2 kilometer.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 Met nu Kom nou de huiling van de uh, waarvan een uurrace is gepasseerd. Ik ben hier samen met uh, collega's, uh, ik moet weer even mijn spieklijstje pakken. Uh, dat is natuurlijk David Habig, Auko Beuving, Peter Denboer en Charles Duif. Uh, mannen, jullie hebben uh, zulke heerlijke muziek meegenomen. We, we kijken naar buiten en we zien: het is een lovely day. En, ja. vol, en volgens mij heeft, heeft David daar nog iets over te vertellen. Ja, we hebben natuurlijk uh, afgelopen jaar uh, uh, een groot evenement in de wereld: uh, het WK Voetbal uh, in Brazilië. Um, en uh, daarop uh, ben ik natuurlijk een beetje gaan zoeken: van: uh, nou, wat, kan, wat kunnen we voor muziek vinden die uh, hieromtrent uh, hier, hiermee te maken heeft. Ja. Um, nou ja, voor ons was het WK Voetbal sowieso een Lovely Day uh, alsmaar eigenlijk. Uh, dus uh, Bill Withers met Lovely Day van Studio Rio. When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my heart. Dat ja, is heel actueel, want ik kijk naar buiten en het is inderdaad een prachtige dag. Uh, we gaan uh, verder met een keus die ik zelf heb bepaald en ik ga jullie laten genieten van een, uh, een stukje a cappella muziek, zullen we zeggen, a cappella. Uh, razend knap gezongen, een koor, echt zo, helemaal zonder begeleiding, geen enkel instrument komt eraan te pas. Maar wel zo virtuoos uitgevoerd, ik wilde het u niet onthouden. Think um, uh, of. Uh, uh, uh. um mm. Ze noemen zich de voices. Uh, dit waren thema's uit allerlei Disney uh, films. You Can Fly en, en, en Jumbo hoorde ik voorbij komen. Nee, Dombo. Dombo hoorde ik voorbij komen. En dan uh, zult u zeggen, well, ja, wat heeft het nou met jazzmuziek te maken? Nou eigenlijk alles, want uh, jazz is natuurlijk imp improviseren of met je instrument of met je, met je stem. Nou u moet toch met mij eens zijn dat dit op een uh, fructueuze wijze gebeurde. Auko, wat vond jij ervan? Ik vind het bijzonder, bijzonder fraai. <laughs> Mooie, fraaie klanken. Vooral ja. die damesstemmen. Echt uh, imponerend uh, op de zondagochtend. Ja. Maar nee. uh, volgens mij heb jij ook het uh, nodige uh, imponerende uh, voor ons meegenomen. Ja. En die wil ik meteen opdragen aan Jeroen. Want die belde zojuist. Jeroen, die er eigenlijk bij had, zullen zijn. Maar uh, ja, door allerlei omstandigheden is dat niet gelukt. Wij wensen hem natuurlijk vanaf deze plek een uh, heel goed uh, 2015. Wat we ook de luisteraars natuurlijk toewensen. De mensen die iets later hebben ingeschakeld. We luisteren naar ZFM Zandvoort. Met uh, ZFM Jazz. Auco. Ja, ik ga toch nog een keertje verder met een slow. Hot Wind, wat ik eerst stuur ook draaide. Maar deze uitvoering is ook fenomenaal van Jimmy Hartman. En daar heb ik goede herinneringen aan. Als je dan in de Verenigde Staten op die autowegen rijdt. en je hebt zo'n cd'tje van Johnny Hartman erin zitten. en dat draai je daar. En ja. nou, dat is, dan is dat ervaring, dat wil je niet weten zo goed. Nou, even voor jou uh, ter controle: is dat nummer 7? Nummertje 5. Nummertje 5. Kijk, zie je, dan moet ik toch eventjes switchen, anders dan uh, komt dat verkeerde nummer voorbij. Ehm. Um, kan ik mijn, kan ik mijn hè. Te... Ja, je maar. Oké. Okay. swept over me like a slow hot wind days It's too warm to fight A slow Hot wind There in the shade Like a cool drink Waiting She sat with slow A slow... Ja, we gaan nu over... Uh... ...naar de Big Band, en wel de Big Band van Count Basie. En met het nummer dat ik uitgekozen heb... ...sla ik twee vliegen in één klap... ...want hij speelt uh, de top, de, de, het topnummer van uh, George Shearing... Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland. Broadway In the heart of New York City. It's been the pleasure of the National Broadcasting Company to send your way the music of the incomparable Count Dacey and his wonderful world famous orchestra. It's been a personal pleasure to announce these shows, and we certainly hate to see the Count leave. And so until next we meet this is Fred Collins, your announcer, wishing you all each and every one a very pleasant good night and good listening. <laughs> proberen we dus af en toe een beetje um, uh, ja, nieuwe dingen te draaien... maar ook dingen die uh, wel al een tijdje meegaan. En uh, zo ook eigenlijk het volgende nummer. Um, dat kwam ook uh, door het WK 2014 uh, naar boven natuurlijk. Um, Maskenada van Tamba Trio van het album Pure Bossa Nova. Een zwingende bossa was dat. En uh, we gaan verder met een nummer van Al uh, Jarreau. Een man die een zijn sporen in de popmuziek heeft verdiend... maar ook heel jazzy nummers te gehoor brengt. dit is morning. Maar het is een mooie morgen bij Zivum Zandvoort... Mr. LGO met morning, luisteraarsen met afgestemd... bij CFM Zandvoort is Zandvoort uh, Jazz, CFM Jazz. En uh, we zijn hier met uh, David, Habi uh, David Habig, uh, Peter Ten Boer en uh, Auko Beuving uh, in de studio... om u te voorzien van heerlijke jazzmuziek. En uh, Auko is de volgende in de rij die ons uh, gaat verrassen met weer een heel nieuw uh, repertoire. Ja, ik, uh, het gaat om nummertje 11 een cd'tje. En uh, ja, wat ik uitgekozen heb, we het net over instrumenten die in de jazz niet zo heel veel gebruikt worden. En dat is de banjo. De banjo in de jazz. Dat hoor je niet zo gek vaak. Maar wel Dixieland, toch? Ja, Dixieland wel, ja, maar... Ja, ja. Dixieland is not dan op het moment volgens mij. Dat hoor je ook helemaal niet zo veel meer. Maar goed, dat terzijde. Uh, Bela Fleck is een hele bekende banjo-speler. En die speelt samen met het trio van Marcus Roberts. En die heeft een cd gemaakt. Across Dimensionary Divide. En dat is de titel. En dat is ook nummer wat heeft wel zijn een, uh, orkest waar iedereen over praat omdat het al heel lang bestaat. Wij hebben bij ons uh, uh, nog steeds spelende Ramblers en uh, de Dutch Winklers Band, om een paar voorbeelden te noemen. In Engeland is een orkest in 1970 opgericht door een meneer John Artie. Dat was een, uh, een banketbakker die ook, ook muziek maakte en die eh, heeft op een dag besloten om een orkest op te richten. Eh, wat eraan bijgedragen heeft... is dat er ergens in het huis van een oude dame... 1500 originele arrangementen lagen. En van het ene moment op het andere is de Pasadena Roof Orchestra ontstaan. En dat orkest speelt nog steeds eh, met veel succes overal in de wereld. Ik heb nu een opname waar... Um, de vocalist Duncan Calloway zingt... en het nummer is Did I Do... Ik uh, heb meegenomen Sunny van Bobby Hap. Het is een van de meest uh, gekofferde nummers uh, aller tijden. Um, en uh, ik vond het wel toepasselijk voor uh, zo'n mooie dag. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.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 Oh mm -hmm. Rod Stewart heeft zich ook uh, geschaard in het rijtje Groeners. Hij heeft een aantal American Songbooks uh, opgenomen. Dit is uh, can't, They Can't Take That Away From Me. Oftewel, dat kunnen ze mooi niet meer van me afpikken. sluiting op het nummertje van uh, Charles. Dacht ik, uh, maar moet ik ook weer eens een uh, popzanger erbij pakken. Robbie Williams heeft ook een cd gemaakt. Yes, standards. Have you met Miss Jones. En verder zeg ik eigenlijk niks over. Draai maar. The way you wear your The way you sip your tea.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 out a lawyer anyway. Mala Twee nummers die ze niet meer van ons af kunnen pikken. Eerst de uitvoering van Rod Stewart, daarna Robbie Williams natuurlijk. Allebei mensen uit de popmuziek, maar ook in de jazz al hun sporen verdient. We gaan uh, luisteren wat Peter Den Boer ons uh, allemaal te vertellen heeft. Ja, um, je moet hem eentje verder zetten. Moet, ik moet hem eentje ja? verder zetten, ook. Ja. Okay. Um, we gaan luisteren naar het Hemmendorgen van Freddie Roach... Uh, muzikanten onder elkaar die grappen altijd dat uh, uh, uh, groepen waar een Hammond orgel bij zit, dat dat uh, makkelijk verdiend is. Want die hebben bijna nooit een bassist bij zich. Dus dat is makkelijker te delen, zeggen ze altijd. Nou, dit is een, uh, een trio. Freddie Roach op het orgel. Eddie Wright op de gitaar. En Klaus Johnson op de drums. Opname uit 1963. They ain't what you do.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 Als ik zwaar getafeld heb thuis, dan noem ik dat altijd mosterd na de maaltijd. Want Rob Mosterd is natuurlijk ook zo'n virtuoze hemmend organisme. Uh, we gaan over naar collega David Habig. Want luisteraars, we zitten hier nog altijd in de studio met een aantal collega's. En dat is traditioneel de eerste uitzending van het nieuwe jaar altijd het geval bij CFM Stanford Zandvoort, Zandvoort Jazz. 25 jaar al die uitzendingen wel. In februari viert Stanford. Uh, CFM Jazz, uh, maar niet alleen CFM Jazz, natuurlijk de hele zender uh, zijn 25-jarig jubileum. Het gaat een groot feest worden, de hekken staan al in, uh, in Zandvoort. Op de Zandvoortsalaan, alles is al afgezet. <laughs> dus dat komt helemaal goed, dat komt helemaal goed. Fred Kroosberg, ook aangeschoven, luisteraars. Uh, uh, hij zit heerlijk te genieten van een kopje koffie. En hij uh, vertelt mij u te, uh, door te geven dat hij u allen een heel gezond... En voor spoedig 2015 wenst. En eh, namens u zal ik de groeten. en, en die wensen terugbrengen naar Fred. Uh, David Habig, Peter Temoer. Auke, Beuving, Cheryl Duif, CFM Jazz. En de beurt is aan uh, onze collega David Habig. Ja. Um, ik ben eigenlijk uh, altijd uh, al een vroege vogel geweest. Ik, uh, ik hou niet echt van uitslapen. En uh, ik ben altijd. Uh, oh. nou ja, vroeg wakker. En. Uh, en Krantenwijk zat dus vroeger eigenlijk al uh, een beetje in het bloed. Dus uh, ik heb heel lang een uh, Krantenwijk gehad en uh, daarbij altijd uh, mijn muziekje aan. Um, het, meestal, als ik dan op de fiets zat, dan zat ik uh, met luidkeels mee te zingen. En uh, dan keken mensen wel eens raar op als, uh, als ze me langs uh, zagen rijden. Um, waaronder het volgende nummer, uh, Sweet Baby van Maisie Gray en Erica Badu. blokje van gehoorzen bij het gebied ons uh, luisteraars afscheid te nemen. Ik, ik vraag aan mijn collega's of ze nog iets willen, willen zeggen tegen de luisteraars. Ja, ik denk dat we er een mooi jazzjaar van gaan maken zo met elkaar... iedere zondagochtend van 10 tot 12. Ja, zeker weten. En uh, uh, ja, ik dank jullie allemaal in ieder geval uh, voor je komst naar de studio... en uh, de mooie muziek die jullie hebben meegebracht... namens alle luisteraars natuurlijk. Uh, ja, rest mij uh, nog maar een, een afsluitliedje in te slingeren van Oscar Pietersen... Uh, en dat kan uh, nou, nog een krappe minuutje, want dan uh, komen reclame, Niels, en reclame voorbij. Dank voor het luisteren, luisteraars. Dit was ZFM Jazz en uh, we zijn er de volgende week weer om tien uur op de zondagmorgen.